Zeer goedemorgen. Dit is Goedemorgen antwoord vanuit de studio in uh, de Tolweg. Het is zaterdag 21 mei en uh, we maken weer een fijn programma. De techniek doet Isabel Gurdensen. De jingles en de muziek hebben uh, Jelmer Koper bij elkaar uh, gedaan. De redactie als van Gerry Rutte. Mijn naam is Ben Zonneveld, dus nogmaals goedemorgen. Wij gaan praten met Edwin Sibbels en John Swiers over de wereldse smaken. Een nieuw evenement. Dan komen op visite de winnaars van het jeugddebat. Dani Blom en Noor Verheij... En als afsluiter gaan wij praten over de schuldenproblematiek... in uh, Zuid-Kennemerland met de stichting Schuldhulpmaatje. Dan gaan we over naar het tweede uur. Stukje politiek. Uh, buitengewoon raadslid D66 stelt zich voor. Dat is Jette de Vries. Daarna nog een sportief onderwerp. En alle standwoorders dus mogen meedoen. De Sparta-run is op uh, 28 en 29 mei. Daar komt Lars Vreugde heel over vertellen. En als afsluiter praten wij met... Uh, Danny Slager, die is van het wijkteam Zandvoort. En daar hebben we het over diverse onderwerpen over. Nog even een primeur. Als je uh, gemist hebt vorig jaar een overhemd van uh, de Grand Prix van Ben, vlug. Dan moet je er nu heen, want ze zijn razendsnel in de uitverkoop. En ik heb er net eentje gehad. Edwin en John, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Een nieuw evenement, uh, wereldse smaken... Van uh, 1 tot 3 juli. Uh, hoe kom je erop om dit te doen? John? Nou, uh, wij kennen elkaar al een, al een tijdje, Ed en ik. We zitten in het evenementenwereldje, of we komen daar in ieder geval uit. En uh, voor de corona en in de corona wij, of, uh, ging Zandvoort Culinair niet meer door. En wij hebben daar een paar keer over gesproken met z'n tweeën. Van ja, dat is toch zonde, zo'n mooi evenement. Heel Zandvoort aanwezig, allerlei generaties. Die daar rond uh, lopen, uh, kunnen we daar niet iets mee. En zo zijn we eigenlijk verder gaan broeden en uh, is het idee ontstaan om uh, ja, je hem ook naar voren Om een meerdaagse uh, evenement te organiseren op, uh, ja, op het Gasthuisplein met uh, we willen wat vermaak, theater, muziek, uh, foodtrucks, een beetje uh, fastfood, streetfood. Uh, kopen en zo een, ja, een feest voor en door Zandvoort eens dus neerzetten? Ja, het, het was ook echt een Zandvoortsfeest, je, Edwin. Heel, uh, heel Zandvoort kwam je tegen. En, uh, ja, en, super. Zandvoortsculinair, ja. uh, uh, het is een beetje daardoor ontstaan. Uh, ik heb al heel vroeg aan uh, Lana gevraagd, uh, hoe zit het ermee? Gaan jullie, uh, gaan jullie weer mee verder? Mm -hmm. Want eigenlijk een jaar voor de corona ging het al niet door. En... Uh, nou, twijfel, twijfel, twijfel. En toen zeiden wij... nou, als je het niet doet, dan willen wij er wel in duiken... om te kijken of het ons gaat lukken. om iets Want we missen wel zoiets. Want het is gewoon hartstikke gezellig. Nou, ik denk dat uh, de heel zandwoord dat mist. Want het is echt uh, allemaal bij elkaar. En uh, tot, tot en met zondagavond om negen uur was het ongeveer. Dus uh, dat was altijd leuk. Uh, je gaat het proberen? Uh, of denk je van nou het gaat zo lukken... dat we het uh, jaarlijks gaan doen? Nou ja, het is het eerste jaar. Het is niet het meest uh, gemakkelijke jaar daar, uh, in die zin. Want... We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld de foodtrucks en uh, dat die redelijk bezet zijn. Doordat ze verplichtingen twee jaar voor de corona al zijn aangegaan, de evenementen zijn doorgeschoven en daarmee nu nog die verplichtingen hebben. Dus uh, best wel wat lastig om, uh, om nieuwe voetrucks. Uh, uh, op ons terrein uh, te krijgen. Ja. Nou, het is toch aardig gelukt. We hebben, uh, zoals ik het nu, wist ik of twaalf landen. Het concept is ook echt wel iets anders. Ja, het, heet, het heet ook wereldse smaken. Juist. juist. Het is, uh, we hebben geprobeerd om niet culinair uh, te doen... maar um, ook uh, foodtrucks van buiten zandvoort uiteraard. Mm. Um, daarmee is, wordt het wat makkelijker om je, om je terrein vol te krijgen. En we hebben de, de te, het thema landen eraan verbonden. Dus echt wereldse smaken. Dus je hebt twaalf verschillende landen? Ja. Welke? Ja. Nou, we hebben onder andere uh, Duitsland, Nederland natuurlijk... Spanje, Italië, uh, Thailand hebben we een hele mooie voetdruk. Indonesië, Mexico was een van de eerste die zich aan had gemeld. Amerika zijn we nog mee bezig. Uh, Suriname, Vietnam en Jamaica. Dus we zijn, dat zijn uh, uh, inderdaad wel lekkere te maken. <laughs> Zij gaan dus ook echt uh, iets verkopen wat typisch voor dat land is. Ja. ja. Duitsland, braadworst. Uh, en, hebben in, we ook een klein eitje van in, wat heel we... Goed. In, uh, uh, uh, heel goed. Indonesië, rendang. Uh, ja. Nou, goed, ja, ja, we, we, van de fajitas en de tacos tot de roti. Eh, we de Suriname, heel goed. En de patai, en, nou, noem het allemaal maar op. Dus we hebben van ieder land. En de, de pizza's en de pasta's natuurlijk. Dat hoort Italia. er allemaal bij. Dus uh, we zijn uh, echt... Al, ieder land heeft zijn eigen uh, specialiteit. En daar hebben wij dus weer de koppeling aan verbonden... met ook iets uh, cultureels van het land. Dus uh, moet ik het zo zien dat in de buurt van, uh, van die voetdruk iets gebeurt uit dat land? Of wordt het op het podium gedaan? Ja, we hebben, er komt een podium te staan. Uh, en Daar hebben we een aantal optredens. Podium aan de achterkant van het plein? Op de, zeg maar, op de, op ver de verhoging, ja. ja okay. juist, juist, daar komt het podium te staan. Uh, en daar zullen ook, nou ja, om maar een voorbeeld te noemen, een, uh, ja, wat komt er uit Spanje? Waar is Spanje bekend ja, uh, mee? Met de flamengo rest. Nou, uh, die gaat dan op het podium optreden. Zo hebben we van elk land ook geprobeerd om een artiest of een act... kan ook een dans zijn, het kan ook ja. een zanger zijn, uh, uh, te koppelen. Oké, okay, dus, wordt, wordt, dus het is eigenlijk een, een twijkanten festival. Ja. Het is uh, cultureel omdat je kan zien wat er uh, in die landen gebeurt. En voet is uh, per land. Ja, ja. en het Mooi. is ook zo dat er, dat er uh, artiesten of straattheater... tussen de bezoekers doorlopen. Oké. Okay. Uh, dus die zijn, we hebben wat, wat uh, mensen gecontacteerd... die die acts doen uh, tussen het publiek. Ja, mooi. Ja, gewoon ter vermaak. Dat gaat de hele dag door. Nou was er bij Zandvoort uh, Culinaire... Uh, een soort maximum prijs aan verbonden. Hoe, hoe, hoe gaat dat bij wereldjes smaken? Nou, dat zullen we ook... Dat tenminste, daar zijn we in overleg met, ja, okay. met de foodtrucks. Het is natuurlijk hun uh, verhaal. Uh, maar we hebben wel bepaalde voorwaarden gesteld. Mm -hmm. dus het, mag, uh, mag niet, ja, het mag niet te duur worden allemaal. Ja, uh, dat, dat was ook het grappige bij, uh, bij Culinaire. En misschien mag ik het niet vergelijken hoor, maar uh, dat je wist gewoon van nou, dat mag zoveel kosten en het was nog goed ook. Ja. Ja. En dat gaan mensen natuurlijk ook verwachten bij wereldsmaken. Ja. Uh, hoewel het eigenlijk een heel ander concept is, want culturele gedoe is erbij en dat dus maakt het alleen maar leuker. Um, nou, Rappi Kost hebben we het over gehad, de openingstijden. Uh, in principe openen we om uh, elke dag van uh, vijf uh, tot uh, zeg maar een uurtje of elf. En dat moeten we een beetje bekijken hoe dat allemaal loopt. Maar dat zijn de, de richttijden. Ja, okay. Tot tien uur de voetdrucks open hadden we bedacht. En dan een oh, kleine wow. uitloop na elf ja. uur. Ja. Uh, bij eten hoort drinken? Ja. Komt er een, een centrale tent of gaat het wapen dat doen? Nou, um, um, de alle foodtrucks, dus alle landen... Uh, mogen ook... een landspecifiek <coughs> drankje schenken. Mm -hmm. Of uh, verkopen. Om okay. yeah, uh, um, bijvoorbeeld te noemen... Uh, de limoncello. Nou, die, dat zal... Italië. Hey, uh, nou, en zo hebben we... Uh, uh, speciaal Estrella, een bier. We bier. hebben diverse soorten bier. Ook landspecifiek. En die zijn dan bij de truck zelf. Uh, ook de wijnen uit het land zijn bij de truck zelf. Maar we hebben zelf ook uh, daarnaast... Uh, zal er een cocktailbar komen te staan. En een wijnbar mm -hmm. en een koffiebar. En, en we hebben natuurlijk... Een grote centrale bar willen we eigenlijk bij het gemeentehuis uh, ja, we, zitten. Zo is ja. in de tekening nu uh, weergegeven. En uh, ja, dat, is, dat is dan eigenlijk het centrale punt. En uh, we trekken de hele lengte van de, vanaf daar naar het, naar het podium eigenlijk. Dus eigenlijk, eigenlijk wordt het hele plein weer afgesloten. De doorgaande weg wordt ook afgesloten. Het is gewoon een, een heel groot evenemententerrein Ja, juist. Ja, ja. oké. Okay. Ja, waarbij uh, wij iets uh, ook de Saloué-straat erbij betrekken. Uh, ter hoogte van het, uh, het gemeentehuis. Dat ja, ja, ja. Als ik het terugreken naar uh, culinaire stond daar, geloof ik, de toiletwagen en de organisatie. Uh, tent. tent. Uh, wordt er met geld gewerkt of ook met bonnen? Nee, uh, in principe. Uh, um, daar zijn we nu mee bezig en waarschijnlijk gaat het ook lukken, gaan we met pasjes uh, werken. Dus uh, er wordt, het is een volledig cashless uh, evenement. Dus je koopt een pasje, dat waardeer je op en dan kan je daarmee... Uh, dat is, uh, ja, met die partij zijn we nu bezig en uh, dat is een heel mooi systeem, dat waardeer je op. En uh, een dag na het evenement krijg je gewoon uh, wat erop op staat weer retour. Oké. Okay. Ja, dat ja, wordt klopt. automatisch teruggestort. Vaak ben je dat kwijt. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja, dat, uh, dat kan echt niet, vind ik. Nee, dat, dat vind ik eigenlijk ook niet. Alleen de, de, de systemen die wij uh, nu kennen, die zijn gewoon zo. En met, met die muntjes ook. Uh, muntjes in je handen, geld weg. Ja, dan ja. Kom, En dan kom je volgend jaar weer tegen, bedoel je? Dat, uh, dat gebeurde wel bij Zandvoort Ja, ja. ja <laughs> dan bewaar je je muntjes ja, dat klopt. en dan kom je toch weer terug. En dan kon je je muntjes gewoon gebruiken. En dat is natuurlijk ook eerlijk. Ja, of je ja. was het weer vergeten. Dan ja, dan ja. ligt er even in een lazo. Nee, maar dat, uh, dat is een heel mooi systeem. Ja, ja. Is dat nieuw? Ik, nee, het is, het is vergelijkbaar het is met de arena eigenlijk. Hè, waar ze vroeger de arena pasjes hadden. Mm -hmm. En eenmaal een pasje aanschaf. En dan uh, met een bepaald uh, saldo erop. En je kunt weer... opwaarderen wanneer je wil. Oh. Uh, alleen daar kreeg je geen mm -hmm. geld terug. Als, je, als er o, o, nog op stond. Mm -hmm. En bij ons, uh, is dat of bij dit systeem, is dat wel mogelijk. Oh, interessant. En het is, het is zeer leuk om, uh, om dat uh, zo mee te maken. Ja. Die, met die andere muntjes. Die, die gaf je weg voor het goede doel. Of je bracht ze terug. Ja. En, uh, en het was klaar. Um, nou, ik, heb, ben, ik ben door mijn vragenlijst heen. Heb je nog bijzonderheden? Nee, nou, de enige bijzonderheid is dat wij weer uit de mate, uh, zoals ik in Zandvoort gewend ben, geholpen zijn uh, door uh, de, het Holle Casino uh, Fonds en uh, Innovatiefonds. Heb je. En de gemeente die werkt. Echt gigantisch goed mee, dus dat, dat, complimenten. Ja, men wil graag weer uh, een mooi evenement hebben op het plein. Nou, dat gaat dit zeker worden. Uh, nou, Veel succes met de voorbereidingen, en wij komen zeker langs om zo'n kaartje te halen. Dankjewel, kom er lekker een biertje halen. <laughs> dat kom ik zeker <laughs> doen. En dank jullie wel. Dankjewel. Ja, ik,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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous, sûrement, au prochain raad. Facile à dire, je suis gnan gnan. Et que j'aime trop les bla bla bla, maar non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. En comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou bête, c'est jamais bon, mon bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi? C'est jamais bon, moi, moi c'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous En de muziek is weer weg na uh, Edwin Sibbels en Sean Swiers van uh, het nieuwe uh, food Festival uh, Wereldse Smaken. Praten wij uh, met de winnaars van het jeugddebat. Dani Blom en Noor Verhaai. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Um, ik wil graag weten wie uh, Dani Blom is. Ja, dat ben ik. Ik ben Dani Blom. En? Op welke school zit je? De school. De school? Ja, de school. Heel leuke school. En Noor? Ja...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 Ja, nou, als je het alleen maar social moet doen... dan kan je iedereen, zeg maar, goede argumenten geven. Dus dan kom je er nooit uit. Dus we moeten wel een klein beetje met de meeste stemmen telden. Dus. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Als iedereen maar ja. steeds zijn eigen mening mag zeggen... dan kom je er nooit uit. Nee, nee. Maar daarom hebben wij eigenlijk altijd ook al kunnen oefenen... met argumenten geven. Ook omdat wij ja, dat eigenlijk altijd doen. Als we in een kring zitten, bijvoorbeeld. En ja, dat is eigenlijk, is eigenlijk is al de werkwijze van de school. Ja. Dus debatteren, oefenen... Dat zat er eigenlijk al in. Ja. Ja, een klein beetje. Ja, we doen het eigenlijk wel. We doen het best wel vaak, meestal wel tijdens de social-kring. Ja. Dat is een beetje ingewikkeld uitleggen. Ik, ik wil wel vragen hoe dat dan werkt, zo'n kring. Ja, nou, we, zeg maar, we kunnen zeg maar, een kinder uit onze klas kunnen onderwerpen inbrengen. En dan kunnen we daar, zeg maar, gaan we daarover uh, bespreken, zeg maar. Dan mag iedereen zijn argument geven over wat hij ervan vindt. En dan gaan we met z'n allen, zeg maar, bespreken.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 Waarschijnlijk wel. Nou, dat hoop ik dan, tenminste. Ja. Dat ik. Ja, met welk idee hoop je dat ze het meeste gaan doen? Alles. Alles. Dat ja, was. dat is wel veel natuurlijk. Ja, ja, ik denk vooral... Ik denk dat vormule één meer een beetje... Ik denk dat dat ja. wel een, iets van het belangrijkste is. En iedereen heeft wel goede ideeën oh. natuurlijk. Mm -hmm. Alleen soms in de uitwerking is het lastiger. Mm -hmm. ja. Is er in die uh, inbrengronde...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 Want wij en volgens mij ook meerdere mensen waren het er niet helemaal mee eens. De steden dorfsip is zelf een goed idee. Hmm. Maar in de uitvoering dat het minder verkeer, minder verkeer opgeeft, dat is eigenlijk niet waar. En zij hadden ook eens nog als idee om een hekje neer te zetten en dan die open en dicht te doen. Hmm. Wacht, maar even, dat is in de praktijk. Als ze gaan weer debatteren. In de praktijk is dat gewoon niet handig. Maar hoe reageren, dat breng je dan op, hè, van joh, dat is een leuk idee, maar uh, dat dat zijn de bezwaren, dus praktisch is het bijna niet mogelijk. Hoe reageren zij daar dan weer op? Zij proberen dan een tegenargument te geven of het ja, er mee eens te zijn. En... U, zijn jullie daar uitgekomen? Um... <lacht> heb, heb, is, je nou? daar, heb je daar met de ONS een overeenstemming over kunnen bereiken? Mo, niet Mo, echt. Niet dus? Nee, niet echt.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 Vroeger stonden daar ook soort van hangmatten. Die zijn nog steeds? Nee, die zijn weg. Oh, ze zijn nu weg? Ja. Oh. Dus nu is het eigenlijk een beetje... Ja. Een leeg. beetje leeg. Dus daar... Het is echt een heel groot gebied daar. Dat. Dus dat leek ons ook wel een mooie plek. En er zit ook een flat achter. Dus. Nou, dat is een, dat een stuk beter voor de milieu. Een beetje de vaste speeltuin. Voor de ja. ja. Dat is een stuk beter voor de milieu. Want het stoot 90% minder CO2 uit dan een hele nieuwe speeltuin.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 Nee, ja, mijn reactie boot. was 5 miljoen zeker wel genoeg zijn om het hier naartoe te ja. halen. <laughs> en de Maria School die had ook nog een heel goed idee over... dat je bij snackbars um, muntjes, ja, couponbonnen krijgt... en dat je het weer dan kan inleveren en dat het dan gerecycled wordt. Okay. En daar hadden wij ook nog een aanvulling aan, want wij hadden ook op ons blaadje staan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 Tussen elf. de elf en zestien. zestien. Oké. Okay. Vind uh, ja, wij vinden dat genoeg verantwoordelijkheid om, om yeah. beslissingen te nemen. Want ik denk, kinderen die op die leeftijd uh, zijn, dat die niet denken... Oh, we kunnen zwembad bouwen. Ik denk dat die wel... Ja, dat zijn echt. ideeën die, er die, zijn die zich opgeven. Dat moet we wel een beetje haalbaar zijn. Ja, ja ik denk we dat We hadden zei... ook een iemand, dat was de... Hanni Nee, Orana. Nee, Hannie Nicola. Nicola, daar Roos.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 die kinderen ze moeten wel echt stilstaan. Ik denk dat ze wel echt bij stilstaan, dat je niet zo even iets kan laten bouwen wat heel nou ja, is. Dat, dat zal hij dan zeggen van, joh, dat kan niet, maar. Ja. maar. je kan er wel met een leuk idee komen, een goed ja, idee. of zo een of zo Maar of het is dus ook van bij het jeugddebat... Ze zeiden van, ja, kinderen hebben niet altijd de goede. Ik, heb een... ik kon niet dat je woorden. Ja, ik heb alleen het Engelse woord in mijn hoofd. Ja, maar, doe maar. <laughs>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 Nou, dat, is, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Hey, het debat zelf, hè? Uh, wat vond je van de voorzitter? Aardig. <laughs> Aardig. Was je niet streng? Nee. nee. De gr grivier, die griffier uh, was wel heel streng op de tijd soms. Want we zijn uiteindelijk volgens mij een uur uitgelopen. Nou, ja, ja, het, was gewoon... niet, het was niet of zo tussen te het was gewoon We hebben ook gewoon gelachen tijdens het ja, debat. Dus ook. het was niet alleen ja. maar ja, heel streng ofzo, of zo... Uh,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 Best wel dat het ook niet erg is of zo om je mening te geven of zo over iets. Belangrijk. Ja, en we hadden ook nog voor het debat hadden we ook nog een rondleiding door het gemeentehuis. Een plek waar alleen de bode kon komen? Ja. En niet de griffier of, of iets anders? Of burgemeester. De burgemeester. Welke, welke plek is dat? Nou, Volk. we zijn bijvoorbeeld Volk. waar Volk. de vlaggenmasten oh, okay. Daarboven en, uh, zijn we geweest. En stonden... beneden, die museum? Ja, en het museum zijn we geweest. En ook kluis. bij de kluis. Oké. Okay. Heb je nog gegeten met de burgemeester? Nee, nee nog, niet. nog niet. Maar we hebben wel op het gemeentehuis zelf hadden we een lunch. Dus Oké, okay, dus het... Uh, ja, standaard lunch. Jezebad. Gewoon een broodje uit of wat dan ook. Ja, het was nee. wel lekker. Well, in ieder geval beter dan op onze school, laten we het zo zeggen. Oh jee. Een stuk beter. Laat ze dat maar niet horen.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 de mensen van de stichting Schuldhulpmaatje. Ik heb begrepen dat er uh, twee mensen beschikbaar zijn. Op mijn briefje staat uh, Karin van der Weijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, als er nog iemand bij je zit, heb ik begrepen... als hij dan antwoord wil geven, dan moet hij dat zelf maar een beetje wisselen. Ja. Ja. ja Pieter, Pieter de Jong zit naast me. Uh, nou, meneer Pieter de Jong, ook welkom. Als, uh, als ja. een van de twee wat wil vertellen, vind ik dat prima. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Kort geleden las ik een stukje over uh, schulphulpmaatje... en uh, ik heb een stukje van jullie visie uh, bekeken. Ik heb jullie hele website uh, een mooie website zitten kijken. Uh, naast de liefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebon. Dat betekent dat elk mens aandacht krijgt... en zo nodig zorg en ondersteuning verdient. Uh, hoe kom je aan zo'n missie? Uh, stichting Schulpmaatje is uh, onderdeel van uh, de vereniging Schulpmaatje Nederland... Um, en ja, de, daar hebben we met, met elkaar uh, uh, ja, deze visie opgesteld. Voor, uh, specifiek voor, de, voor het gebied Haarlem en Zandvoort. Uh, ja, proberen we het vooral te focussen op de zelfredzaamheid. Uh, ja, ga ik even terug in die visie. Uh, het evangelie ja. is onze inspiratiebron. Uh, zijn jullie kerkelijk verbonden? Uh, er, er zijn zeker kerken bij betrokken. Maar het is niet zo dat iedereen, iedereen lid hoeft te zijn van een, van een geloofgemeenschap. Okay. En geloofsgemeenschap. maakt... Dat is, dat is zeker geen verplichting of iets waar we waar wij naar kijken of wat we uitvragen bij de hulpvragers. Ja, wat is wel een achtergrond voor jullie uh, uh, missie en visie? Ja, omdat okay. we gewoon uh, eigenlijk het echt uit een op vrijwilliger basis voor het, het goede, ja, vanuit het goede belang om een, om een fijne maatschappij neer te zetten doen. En het is vanuit uh, vanuit de kerk uh, ooit uh, begonnen om op deze manier mensen te helpen. Hey, die... Uh... Schulphulpmaatje, er zijn natuurlijk uh, vele instanties die hulp, schuldhulpverleningen uh, doen. Hoe, hoe zijn jullie erop gekomen om deze aparte stichting uh, uh, op te richten? Ja, uh, zeg maar in Haarlem en omgeving is er gewoon al echt wel een heel goed netwerk... om mensen echt daadwerkelijk te helpen als zij uh, schuldhulpverlening nodig hebben. Maar wij proberen juist in het stuk daarvoor te zitten. In het, in het stukje preventie. En om mensen te helpen inzicht te krijgen in hun financiën. Dus het hoeft helemaal nog niet problematisch te zijn voordat je bij ons terecht kan komen. Dus wij voorbeeld te nemen: um, als je toch uh, relatief weinig budget hebt en uh, je hond wordt ernstig ziek en je maakt je zorgen of je de dierenarts kan betalen, mm -hmm. dat zijn de momenten waarop wij wel kunnen helpen om te kijken van joh, wat zou, hoe ziet je financiële situatie eruit om daar een buffer voor op te, op te, te stellen, um, of dat je uh, al een aantal schuldeisers hebt... maar nog niet problematisch... dat we dan met elkaar kunnen kijken... hoe gaan we dat nou oplossen om wel een betaalregeling af te spreken. Dus helemaal aan het begin zouden, willen wij graag de mensen helpen... om inzicht in hun financiën te krijgen. Oké. Okay. Um, de, de maatjes. Hoe kom je aan de schuldhulpmaatjes? Uh, iedereen die verbonden is in onze stichting zijn vrijwilligers. Dus ja. ook de maatjes. Uh, en dat zijn uh, opgeleide maatjes. Dus je krijgt als maatje drie-daagse training... Die ervoor zorgt dat we uh, ja, kennis meegeven over nou, het schuldhulptraject, maar ook over hoe begeleid je nou iemand? Of hoe zorg je er nou voor dat iemand zelf de regie over zijn financiën krijgt? Dus die maatjes zijn ook vrijwilligers die zich kunnen aanmelden via onze kanalen. Um, zitten jullie goed in de maatjes? Um, nou, je, uh, uh, <laughs> we hebben er twintig, dus we hebben een, een, uh, een aantal maatjes. Nou, dat is best een grote pool. Zeker, En we hebben op zich nu ongeveer twee uh, hulpvragers per maand die zich aanmelden. Maar uh, ja, hoe meer hulpvragers zich aanmelden, hoe meer maatjes wij nodig ja, hebben. Ja. Dus we kunnen altijd maatjes gebruiken. Um, de, maatjes, de, de pool van maatjes, hè, die, uh, die zijn bij jullie bekend. Dus ook wel een beetje de achtergrond van, van een maatje. Uh, koppelen jullie die specifiek aan iemand die een, een schuldhulpvraag heeft? Hè, bijvoorbeeld over, uh, over die hond die ziek is. Heb je dan iemand die denkt van nou, ik, ik weet wat meer over dierenartsen... of ik weet wat meer uit het dierenwild dat je die daar dan opzet? Um, het is zo dat uh, zodra een hulpvrager zich aanmeldt... dan komt hij terecht bij de coördinator en dat is Pieter. Dus misschien vindt Pieter het even leuk om toelichting ja. te geven... over wat, hoe Pieter het dan doet. Ja, ik, uh, als er een uh, aanmelding binnenkomt, ga ik in ieder geval een intekgesprek voeren... met de hulpvrager en ga kijken waar de behoefte ligt... En uh, we hebben natuurlijk maatjes die, die uit uh, verschillende takken van sport komen. Bijvoorbeeld uit bankwezen of uit uh, de verzekeringswereld. Mm -hmm. Maar ook uit een andere sociale tak van sport. Of uh, altijd vrijwilligers zijn geweest. En dan probeer ik te kijken waar de hulpvraag behoefte aan heeft. En daar koppelen we dan het juiste maatje aan. Dat is uh, ja, inderdaad, als je zo'n breed palet aan, aan maatjes hebt... Van, uh, uit brede sociale uh, vlakken, van financieel tot maatschappelijk... Dan uh, kan je dat richten op het probleem natuurlijk. Ja, en, en, en daarbij komt ook... We hebben natuurlijk uh, jong en oud door elkaar. En so, uh, het kan ook voorkomen dat een hulpvrager bijvoorbeeld twee maatjes krijgt. Eentje die op uh, administratief gebied gewoon heel goed is. En een ander die op coachingsvlak heel goed is. Jullie uh, hebben twee uh, aanvragen in de maand. Uh, is dat sociaal weinig of is dat veel? Uh, voor ons is dat natuurlijk veel te weinig, want we weten dat de problematiek groter is. Ja. Uh, dus uh, ja, wij zijn heel erg, uh, uh, vinden het heel erg belangrijk dat iedereen weet dat we bestaan om ervoor te zorgen dat mensen die dus zich zorgen maken over hun financiële situatie, dat die hulp krijgen. Dus voor nu is dat echt wel te weinig. Um, maar uh, aan de andere kant, wij zijn dus net opgestart sinds november ja. en we hebben wel wat uh, overdracht uit het verleden, maar... Uh, dit zijn al mensen die stilzwijgend binnenkomen. Dus je, je merkt dat als wij zo meteen uh, meer promotie. en jullie helpen daar ook heel aardig bij. om uh, te kijken om meer mensen bewust te maken van onze stichting. dan verwachten we dat het veel meer wordt. Is het.? Is het... het... Sorry. Uh, nee, het praten is zo door, maar ik, ik, uh, ik zit daarin mee te denken. dat uh, er zijn, net als u zegt. Een aantal mensen, misschien wel meer als je denkt, die een probleem hebben. Alleen men komt daar niet vooruit of men schaamt zich daarvoor. Ja, we weten zeg maar uit de, uit de cijfers. Dus uh, ik uh, zeg even grof dat, dat uh, Zandvoort heeft uh, 7500 uh, huishoudens. Ja. Daar, daarvan weten we uit de ervaring die schuld maatje Nederland heeft... dat er ongeveer 23% een risicoprofiel heeft. Dus dat betekent dat ze niet op een structurele manier uh, ja, de betalingen regelen in mm -hmm. dat huishouden... Dus dat zegt niet dat ze betaalachterstanden al hebben... maar dat zegt wel dat ze niet voldoende inzicht hebben... in hun financiële situatie... waardoor ze dat ja, niet op een structurele manier doen. Dus er zit heel veel potentie om geholpen te worden. En mm -hmm. ja, we kunnen daarbij heel goed zorgen... dat ze uit de schulddienstverlening uh, uh, blijven. De, uh, de website die geeft een aantal voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld, uh, hoe help je iemand van de huurschuld af? Uh, gaan jullie dan in, Gaat het... Schuldhulp maak je dan ook in gesprek met, uh, met de woningbouwvereniging bijvoorbeeld? Wij doen echt de begeleiding van de hulpvrager. Dus we, zullen, we kunnen ernaast zitten, maar we zullen zelf niet iets doen namens de hulpvrager. Ah, okay. uh, dus we brengen met de hulpvrager in beeld van wat, zijn, wat is hun situatie, wat is een eventuele oplossing. En als er dus uh, onzekerheid is over die oplossing, dan gaan we dat samen aanpakken. Dus als er een gesprek zou zijn met een, uh, met een woningbouwvereniging... Dan is het maatje genegen om mee te gaan. Ja, ja we, gaan, we gaan mee we, uh, en we kunnen dat dus ook voorbereiden. Zorgen dat ze dus, uh, het zelfvertrouwen hebben om dat gesprek ook aan te gaan... en eventueel dus ingrijpen op het moment dat het nodig is. Maar de bedoeling is echt dat ze het zelf moeten kunnen. Nou, Dat ze de zelfredzaamheid uh, ja, ja, doen. Um, ik kwam ook heel veel brochures tegen. Uh, is er zoveel materiaal uh, beschikbaar? Uh, ja, landelijk wel. Uh, we zijn nu zelf, proberen we uh, vanuit dus, uh, Schroepsmaatjes uit Kenneland uh, met één uh, folder om toch even aan te geven wat we precies doen en hoe we het doen. Maar er is inderdaad heel veel, want uh, de begeleiding voor uh, ZZP'ers of voor jongeren of uh, voor uh, ja, mensen die een bepaalde situatie hebben is natuurlijk anders. Dus uh, dit is uh, onze behoefte om, om aan te geven dat we veel voor je kunnen betekenen. Ja, dat, uh, dat bleek wel. Want het, het, het staat bol van het leeswerken. Dus men, men kan voordat ze eigenlijk contact opnemen... toch al een beetje kijken wat er aan de hand is. Um, mensen kunnen zich uh, bij u aanmelden. Dat gaat via de website? Ja, dat is het, uh, dat is het meest handig. Dus echt schuld En dan uh, kun je de locatie kiezen. Dus in dit geval Zandvoort. En dan uh, staan daar alle gegevens. Kun je gelijk een online formulier invullen... Maar je mag wat mij betreft ook bellen naar een telefoonnummer... die ik zou kunnen opnoemen. Op ja hoor, dat moment. kan. Ja? ja 06-3887-9400. En dan kom je rechtstreeks bij onze coördinator uit voor Zandvoort. En dan uh, is er een openingsgesprek... waarbij een, een, een vervolgtraject volgt als dat nodig is? Ja, correct. Ja, en een maatje altijd gekoppeld wordt. Oké, okay, nou, als er nog uh, uh, mensen zijn die uh, maatje willen worden... kan dat waarschijnlijk via dezelfde website? Ja, zeker. Dan uh, denk ik dat ik overal genoeg informatie heb over uh, schuldhulpmaatje. En, uh, ja, Heb je nog wat toe te voegen? Nou ja, het is meer van... Ik hoop gewoon dat we... Uh, um, je hoeft ook niet zelf uh, in financiële situatie nog niet op orde te zijn. Het is ook gewoon echt fijn dat er over gesproken wordt in de omgeving om toch die schaamte een beetje weg te halen... en ervoor te zorgen dat de mensen wel hulp zoeken. Dus ik hoop dat het gesprek ook aangegaan kan worden... bij mensen die, die het misschien wel op orde hebben. Maar dat, je, ja, dat we met elkaar wel dit probleem benoemen... en dat er dus ook oplossingen zijn in een vroeg stadium. Ja, het, het, U heeft het al gezegd, het, is, het moet bij de mens vanzelf komen. Dus het ja. kan niet zo zijn dat iemand vindt... dat iemand anders in de problemen zit. Nee, maar door het gesprek aan te gaan, denk, wordt de drempel wel lager om je aan te melden. Want dan heb je toch van iemand anders ook gehoord van, nou ja, het, is, het zou wel, proberen alvast een oplossing te zoeken. Ja, dus dan ga je toch weer zelf gaan je doen. Als u nog ja. één keer het telefoonnummer noemt. Ja, zeker. Dus het is schuldtotmaatje.nl of 06 38 -87 9400 nou, dan hoop ik dat wij uh, hebben kunnen helpen aan de bekendheid van uh, schuldhulpmaatje. Uh, dank voor het gesprek. Jullie uh, really, really hartelijk dank. Geen dank. En, en mocht er ontwikkelingen zijn, dan uh, kunt u altijd bij ons terecht. Nou, super hartelijk dank. Gaan we doen. Dank u wel. Nou, dan gaan we luisteren ja, naar het uh, laatste stukje muziek. With a little bit, help of my friend van Direct. Ja.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 the breeze don't need nothing now